Moest geld worden betaald. Dat zou worden belegd of op spaarrekeningen worden gezet. En was bedoeld voor de aflossing van de nieuwe hypotheek. De FIO denkt dat de verdachten het grootste deel van het geld in eigen zak staken. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht en morgen, vooral in het zuidoosten, kans op een bui. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS. -jouden.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 Een vrijdagmiddag, 2,5 minuut over 4. Het laatste uurtje van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien nog wel belangrijker, op weg naar je vrije weekend. 20e jaring alweer van de The Euro Breakdown. Aflevering 45 van de 12e november alweer van 2010. De 12e van de 11e van de 10e, dus vandaag. 18 stijgers in de lijst, drie zittenblijvers. 17 dalers, twee nieuwe binnenkomers. Ook twee platen dus uit de lijst verdwenen. Traffy McCoy met Billionaire En Tim Burke met bromance. Zij hielden het respectievelijk niet langer vol dan 16 en 13 weken. hoorden hoorde wel Nelson, She is Gone, 7 plaatsen. En Laverwend uit Rosenberg trio, Guitara, hebben we niet gehoord... maar hebben we wel in de lijst voorbij zien komen. Zij zakte 10 plaatsen en daarmee het snelst. Want genoteerd Shea, ja, en dat is applaus waard. Clap your hands, namelijk staat alweer 17 weken in de lijst. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken van 12 november. Komen wij uit op 1918. Daar wordt Oostenrijk een republiek... 1923, Adolf Hitler wordt gearresteerd wegens zijn mislukte poging om op 8 november de macht te grijpen. En 12 november 2004, in Leeuwarden, wordt het wereldrecord vallende dominostenen gebroken. Bij domino 2004 vallen 3,992.397 uh, stenen om. Volgens mij is dat record ondertussen alweer scherper gezet. Maar goed, ik ben meer van de muziekrecoren. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. En eentje die ook recorden aan het breken zijn zijn het uh, Far East Movements. Vierde week van 20 naar 17. Like a G6 en dan vraag ik me toch af wat hun bedoelen met een G6. Stay on <laughs> That We leven het ritme van Zandvoort ook op internet En te bellen met hun eerste, de beste single in Europa kwamen ze meteen in de Your Breakdown. I run to you. Dat was natuurlijk de single Niet You Now. You. Dit was de tweede, I Run to You, over tien weken in de lijst van 18 omhoog naar 16 deze week weer een keer. En ondertussen is hun derde single ook al weer uit. Or Kind of Love. De vraag is hoe lang het duurt voordat we die terugvinden in de. De hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort voorbij komen. Mocht je nou op vrijdag geen kans hebben om te luisteren, ik geef je één herkansing En dan het wel op zaterdag tussen 7 en 9. Dan doen we het gewoon allemaal nog een keertje rustig over. En dan hoor je ook nog een keer de Plain White Tears voorbij komen. Rhythm of Love staat 7 weken in de lijst. In clouds, she begs me to calm down, says boy. Quit fooling around.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 Silver. Keep you in my mind. The way you make love so fine. We make De Plain White De hele tijd stil geweest rondom deze band hè. Hey There Delilah was een hit van hun. Toen was het heel lang stil. Een jaar of zeven. En toen kwam deze Rhythm of Love. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is met uh, de helden van de Eurobreakdown. Robbie Williams die had bijna weer de benen genomen na zijn reunie met de andere Take That leden. De 36-jarige zanger was bang dat hij te weinig energie zou hebben voor een comeback. Ik voelde me fysiek erg slecht. Het leek alsof ik gewoon geen energie had, zei Robbie Williams in een documentaire Look Back, Don't Stare, een film about progress. De film is het resultaat van een cameraploeg die de boyband volgde tijdens hun reunie. Robbie kreeg de kriebels nadat hij in november bij een liefdadigheidsconcert met zijn oude maatjes op het podium had gestaan. Die overtuigde hem echter de moed niet op te geven. ...en vertelde hem hoe erg ze schrokken van zijn plan om ermee te stoppen. Mark Owen besloot de zanger thuis even op te zoeken. Ik ben een paar keer bij hem langs geweest om te praten. We spraken af niet te veel na te denken over de tournee en alles wat erbij komt kijken. Want dat is nogal wat. Onze Owen in de documentaire. Zoiets is altijd eng. Robbie Williams zat drie jaar geleden ook in een afklikkliniek ...en in de documentaire vertelt hij daar ook over. Zonder rehab zou ik namelijk dood zijn geweest, zegt de zanger. Niemand kan omgaan met het feit dat de hele wereld naar je kijkt. Look there, don't stare. Een film about progress gaat woensdag in de Londense bioscoop in première. En zaterdag komt de film ook nog eens op de Britse televisie voorbij. En de man die zo'n beetje al zijn platen met iemand anders maakt is Eminem op dit moment. En dan komt hij in het nieuws omdat hij het lastig vindt om mensen te vertrouwen. De 38-jarige rapper zegt onder meer te kunnen, moeilijk te kunnen bouwen op vrouwen en zijn eigen vrienden. Je weet nooit wat hun ware bedoelingen zijn. De rapper is blij met het groepje echte vrienden om zich heen dat hij al jaren kent. Dit werkt voor mij nu het beste, zegt Eminem in een interview met Amerikaanse muziekblad Rolling Stone. Ik heb het idee dat ik me eigenlijk uh, een beetje heb erpakt, bekend uh, Eminem. De rapper kampte de afgelopen jaren met een medicijnverslaving. Ik wil eerst even afwachten of alles goed blijft gaan, voordat ik me met andere dingen ga bezighouden en er echt op uitgaan. Voorlopig moet ik aan mezelf blijven werken. Al dus uh, Eminem in de Rolling Stone. En zo'n beetje als iedere week hebben we ook deze week wel weer iets over Kate Perry. Want die voelt zich nu helemaal compleet nu zoals getrouwde vrouw door het leven gaat. De 26-jarige zangeres die gaf drie weken geleden in India het wordt aan de Britse komiek Russell Brand. En Kate traat deze week voor het eerst op als uh, mevrouw Brand. Ik hou van New York, ik heb hier een appartement, riep de zangeres naar het publiek in de Big Apple. Na afloop van de optreden vertelde Kate over haar leven als getrouwde vrouw. Het is mooi, het voelt heel compleet, zei ze tegen de Amerikaanse OK Magazine. Inwoners van de Indiaanse provincie Ratchachan waren iets minder blij met de bruiloft van Brent en Perry. Zij klagen het luxe resort waar het huwelijksfeest plaatsvond, namelijk aanwege geluidsoverlast in de avonduren. Ik zeg, wordt vervolgd. De volgende week deel 2 tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. Wij gaan verder met de hits van Europa. Wij doen dat met onder andere James Blunt. Zeven weken lang weer in de lijst van Europa. Hij blijft staan op 13. Dus stay the night kunnen we wel een, wel een beetje omlopen naar uh, stay a week. On nummer 13. James Blunt op jouw Zandvoortse Radio. Ondertussen alweer 8 minuten voor alle 5. Je weekend komt steeds dichterbij. Euro Breakdown deze week op nummer 20. Vierde week van afkomstig van 26. Mike Posner cooler than me. Elisabeth Oldliddle pack-up zak van 14 naar 19 in week 13. Pink Ratio Your Glass staat 5 weken in de lijst van 22 omhoog naar 18. Vierde week omhoog van 20 naar 17. The Far East Movements like a G6. Lady Antebellum, I run to you. In de tiende week stijgen ze weer van 18 naar 16. Van 21 naar 15, de Plain White YT's, The Rhythm of Love. En verlies voor Tom Helson, Sunny in the Wise, zak van 8 naar 14 in zijn elfde week. James Blunt hoorde je net, Stay the Night, staat 7 weken in de lijst, gaat van 13 omhoog naar nummer 13. Of blijft eigenlijk zitten, natuurlijk, op nummer 13. Kylie Mano, Get Out of My Way, 9 weken in de lijst, van 17 zak zij naar nummer 12. En van 9 zakken naar 11 in de negende week, Roll Drip met a Green Light. Dat was de nummer 20 tot en met 11 nummer 10. Die is er voor uh, Robbie Williams en Carrie Barlow. En single Shame staat alweer vijf weken in de lijst. En vorige week uh, op nummer 15, deze week al omhoog naar nummer 10. Zometeen we weer even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. En of er nog ergens uh, flitsers en file staan. Well,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 It's a shame we never listen. I told you through the day. ZANG Iglesias samen met Nicole Searchinger en Heartbeat. Zes weken lang staan ze alweer in de lijst van 12 omhoog naar nummer negen. Gistermiddag viel er geruime tijd regen en in het begin van de avond kwam het zelfs tot zware buien met hagel en onweer. En ja, ik heb die hele bui over me heen gehad ja. En dat was aardig wat water wat naar beneden kwam. En ook afgelopen nacht kwam er nog heel veel van boven naar beneden vallen. Maar gelukkig is alles vandaag weer rustig aan weggetrokken uit onze regio. En de rest van de dag blijft het dan ook wel droog. De temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 12 graden. En vanavond komende nacht is weer overwegend bewolkt en valt er enige tijd regen. De west- tot zuidwestelijke wind waait dan over landmatig aan zeekrachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen lijkt het wel weer mee te vallen met de nattigheid. Het is overwegend bewolkt en met name in de ochtend kan er nog wel wat water naar beneden komen. Maar morgenmiddag lijkt het droog te blijven. Wel waait het weer flink met overland vrij krachtig aan zee, harde west- tot zuidwestelijke wind. Temperatuur komt uit op een maximale 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is en blijft de bolk en geleidelijk neemt de kans op regen weer toe. De wind gaat uit zuid tot zuidwesten waaien en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Zondag, de dag dat Sinterklaas aankomt in Zandvoort, heeft de bolk in de overhand en vooral in de ochtend valt er dan wat regen. Zondagmiddag lijkt het wel droog te blijven en wellicht zien we dan nog de zon voorbij komen. Wind vanuit uit west tot zuidwesten en de temperatuur stijgt in de middag naar een maximaal van 11 graden. Je kan dus beter zorgen dat je zondagmiddag in de Sportal zit bij het Sinterklaas spektakel. Er zijn nog kaarten te krijgen bij de Bruna en bij Anytime de oude halte. Dat alles dus voor het feest zondagmiddag. 2,50 als je ze nu bij de Bruna haalt of bij Anytime de oude halte. En 4 euro als je zegt van zondag ik ga er toch nog heen. En ik moet de kaart aan de deur kopen. Dus ik zou zeggen ga nu nog even snel die kant op. Moet je dan helemaal uit vogels aankomen? Kijk dan wel uit op de Bekslaam, want daar staan ze te flitsen. Het ritme voor, voor C van Dam. De door de Zandvoortse eter heen schallen met Just a Dream. Acht weken lang staat hij daarmee alweer in de lijst van Europa. Van 10 omhoog naar 7 deze week. En voor Enrique Iglesias, Nicole Searchinger, Heartbeat. Van 12 omhoog naar nummer 9. We gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Nog vijf platen te gaan voordat we echt bij die nummer 1 zijn. En een van die platen stond vorige week nog op nummer 11. En gaat in de zesde week omhoog naar nummer 6. De Roemenen nemen ondertussen alles over en Ina doet dat dus ook met haar single 10 minutes op 6 deze week. De yo, yo van de week is er voor Scouting for Girls met Famous. In hun negende week gaan ze namelijk weer van 6 omhoog naar 5. En vorige week gingen ze precies andersom. Toen stonden ze op nummer 5, toen zakten ze naar nummer 6 toe. Tijd om zometeen de nummer 1 aan te kondigen. Of dat dezelfde nummer 1 is als vorige week, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Straks ook nog even een blik op de Nederlandse top 40. Maar eerst heb ik ook nog voor je klaarstaan de nummer 4 van deze week. En De nummer 4 van deze week is gelijk aan de nummer 3 van vorige week. Babylonia. En dat is er inderdaad eentje van Rick met de korte achternaam. Ricky L, namelijk Born Again. In zijn tiende week zakt hij één plek van 3 naar 4.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 Ricky samen met MCK en Born Again. In tiende week leveren ze dus één plek in en zakken ze van drie naar vier toe. En wij gaan even kijken hoe de stand is in de Nederlandse... Nou deze week vier nieuwe binnenkomers. Op de en laatste plek 39 Eric Iglesias, Nico Searching met hun Heartbeat. Carol Elmerad met Stack komt binnen op 34. 25 is de nieuwe B.O.B. Magic. En 24 de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Top 10 van de Nederlandse Top 40 t, uh, van 9 zakken naar 10 in de dertiende week. Elisa Doelid al pack up. En waterkant van Marco Borsato gaat in zijn derde week van 11 naar 9. Club Can Handle Me flow David Guetta zakt van 7 naar 8. En van 8 naar 7 like a G6, de Far East Movements. DJ Got Us Falling in love, Asher Shah met Pitbull uh, blijft staan op 6. Een stuivertje wisselen tussen uh, Mahambi en de Bumpy Ride. Hij zakt namelijk van 4 naar 5. En van 5 naar 4 gaat Rihanna, the only girl in the world. De top 3 is net als vorige week in handen van Dynamite, Tyre Cruise, Barbara Faisant, en A-Track. Eh, tenminste, Armin van Helden en A-Track. Die eh, zijn samen bij elkaar natuurlijk Duxa's. De nummer 1 is net zo 1 als vorige week. Voor de vijfde week achter elkaar. 7 weken pas in de lijst. Just the way you are van Bruno Mars. Nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Wij duiken de top 3 in van de Euro Breakdown. En wij doen dat met Bruno Mars, Just The Way You Are, de nummer 1 van de top 40, dus op nummer 3 in Europa. In zijn achtste week gaat hij wel een plekje omhoog, van 4 naar 3. Zometeen nog twee platen, nummer 2 en de nummer 1. Wie dat zijn, dat hoor je straks. See? Nou, dankjewel Bruno. Dat doet hij toch wel weer aardig, hè? Op nummer 3 deze week: Bruno Mars, Just The Way You Are. In zijn achtste week gaat hij dus van 4 omhoog naar 3. Het is tijd om de top 2 aan te breken. En we doen dat met de nummer 2 van vorige week: de zevende week voor Sheelo Green. En zijn single, Vacuum blijft staan op nummer 2. And although that's praise in my chest, I still wish you the best of the... I'm yeah. Deze week maakt hij hier nog een grote stap, Silo Green. Toch in ieder geval 10 in één keer naar nummer 2 toe. En deze week blijft hij zitten op nummer 2. Ook de nummer 1 blijft zitten deze week. Rihanna is nog steeds de beste van Europa. The Only Girl in the World staat ondertussen alweer 9 weken in de lijst. En dus steeds bovenaan. Een plaat die je zeker terug hoort in de Eurohit. Dat was vorige week, staat ze dus bovenaan de lijst van Europa. Rihanna, the only girl in the world. Alweer negen weken lang staat ze in die lijst. Dat was de lijst weer voor deze week. Aflevering 45 alweer van 2010. Nog maar een paar te gaan en dan zit dit jaar er alweer op. Pak je agenda eraf eens bij, want zondag 2 januari... ...dan gaan we hem uitzenden, de eurohit van het hele jaar. Vanaf 10 uur ochtends tot 6 uur in de middag... ...komen alle 100 beste platen van dit jaar nog een keer voorbij.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Maniel Hageman met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt de ophef over het kamerlid Lucas een kwestie van de PVV zelf. Gisteren bleek dat Lucas in 2002 is veroordeeld tot een week militaire detentie... voor ontucht met ondergeschikte. Verder beschuldigen vroegere buurtgenoten hem van intimidaties en bedreigingen... PVV-leider Wilders sprak er gisteren met Lucassen over, zonder conclusies te trekken. Rutte zei dat hij er vertrouwen in heeft dat Wilders met een goede oplossing komt. Vijf pensioenfondsen verlagen al per 1 januari de pensioenen. Het zijn SNPF, Medewerkersnotariaat, Smit, Verf en Drukinkt en Ballast Nedam. Ook het Fonds voor de tandarts heeft aangekondigd dat het de pensioenen met 9 tot 15 procent verlaagt. De fondsen hebben te weinig geld in kas om ook op langere termijn de pensioenen veilig te stellen. Twee fondsen willen niet zeggen of ze volgend jaar de pensioenen verlagen. Dat zijn nu Treco en SPOA. De arbeidsinspectie heeft voor ruim een miljoen euro boetes opgelegd... aan bedrijven die buitenlandse studenten laten werken zonder de juiste vergunning. Bijna de helft van de 187 gecontroleerde bedrijven maakte zich hier aan schuldig. Het ging vooral om studenten uit Suriname en China. De controles zijn streng om te voorkomen dat studeren in Nederland een manier is om het land binnen te komen. Een plan over inzagen in bankgegevens is van de baan. Deze week werd bekend dat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of persoonlijke gegevens van rekeninghouders kunnen worden ingezien zonder een speciaal verzoek aan de bank. Minister Opstelt zegt nu dat het een ambtelijke notitie was en dat hij er een streep doorheen heeft gehaald. Minister De Jager vindt dat de jongste cijfers over de economie een beetje tegenvallen.